Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. De aangekondigde staking in de Duitse luchtvaart gaat vandaag niet door. De verkeersleiders hebben hem vannacht op het laatste moment afgeblazen... nadat hun werkgever had ingestemd met bemiddeling. De werkgever ging daartoe over nadat de rechter kort na middernacht... voor de tweede keer een stakingsverbod had afgewezen. De verkeersleiders wilden de hele ochtend staken... zouden zo'n 3000 vluchten uitvallen. Uit voorzorg schrapte de KLM gisteravond al enkele vluchten op Duitsland. Het conflict draait om geld. De Duitse luchtverkeersleiders eisen een loonsverhoging van 6,5 procent. De werkgever wil niet verder gaan dan de helft. De rellen in Londen breiden zich uit. Op minstens 20 plaatsen in achterstandswijken... hebben honderden jongeren winkels geplunderd... en gebouwen en auto's in brand gestoken. Het geweld houdt de Britse hoofdstad al drie dagen in zijn greep. Maar niet alleen zijn de ongeregeldheden overgeslagen naar meer Londense wijken. Ook in Birmingham braken gistermiddag rellen uit, zei het op veel kleinere schaal dan in Londen. De onrust begon zaterdag als een uit de hand gelopen protest tegen politiegeweld. Toen werd in de wijk Tottenham gedemonstreerd nadat een man van 29 door politiekogels was omgekomen. De Britse premier Cameron heeft zijn vakantie in Italië afgebroken om een crisisteam te vormen vanwege de ongeregeldheden.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 met Herbert Codé. Goedendag en, een goede nacht en uh, hartelijk welkom in de Nacht op één. Je struikelt momenteel bijna over de huis te in Nederland. En heeft deze huizenmarkt een nieuwe impuls gekregen... door de verlaging van de overdrachtsbelasting? Of zit die nog steeds op slot? Straks een reportage gemaakt in de Stedenwijk in Almere. En bijpassend over het onderwerp waar we het vannacht dus over gaan hebben... de huizenmarkt. Ook een plaat van Crosby, Stills, Nes en Jong. Dit is Our House. Place the flowers in the vase that you bought today, staring at the fire for hours. Our house is a very, very fine house. Bezongen door Crosby, Stills, Ness en Jong uit 1970. Vannacht praten we over de veranderende huizenmarkt. Zit die nog steeds op slot? Verslaggever Embert Messeling bezocht de Stedenwijk in Almere... waar veel woningen te koop staan. Ook in het goedkopere segment. En merken de bewoners daar al iets van de nieuwe regels. Stedenwijk is een wijk in Almere... waar veel behoorlijk betaalbare woningen staan. Op een doordeweekse ochtend begin augustus is het hier rustig. Maar gelukkig is de kapsalon open. En hier en daar is iemand thuis die zijn huis in de verkoop heeft. Ik stap eens even hierop af. Dit is eigenlijk het eerste huis wat ik tegenkom. Met een groot rond bord. Te koop. Er staat een bordje. Gerard, Dina. Goedemorgen, ik ben Dina. Goedemorgen. Een prachtig bord vooraan, een groot rond bord. Het valt goed op. Te koop. Hoe lang al? Uh, sinds september vorig jaar. Hoe is het? Slecht. De verkoop is heel slecht. Er We komen weinig mensen kijken. Nou is er sinds kort van alles veranderd. Hè? Mensen die een huis kopen hoeven daar minder belasting over te betalen. Dat is ja. nog maar 2% in plaats van 6%. Ja. Hebt u daar nou wat van gemerkt? Kloppen er opeens meer mensen aan van wij willen wel kijken? Helemaal niks. Niet één. Dat is teleurstellend. Ja, vinden wij wel. Want dat had u misschien wel verwacht? Wij dachten van, nou ja, misschien trekt het nu een beetje aan. Maar er is dus niets gebeurd. Wat opvalt hier in Stedewijk is dat er op verschillende plekken ook wat appartementen zijn. Twee hoog, lage flats. Daar staan zo een stuk of drie appartementen te koop. De bewoners zijn er al uit. Er wordt niet open gedaan. Alles is kaal. Kennelijk worden ze maar niet verkocht. En ginds zie ik de kapsalon. Daar is geloof ik nog het meeste te beleven in deze wijk. Want er wordt gewerkt en er zijn klanten. Mirjams Haarmode. Haarmodezaak in de Stedenwijk in Almere. Nou, voor het laatste nieuws moet ik bij de kapper zijn. De Huizenmarkt, hoe gaat het hier? Ja, slecht. Heb je er zelf ervaring mee? Ja, ik heb mijn huis sinds november te koop. Dus uh, dat duurt wel even dan, hè? Kopers gehad of kijkers? Ja, wel veel kijkers. Maar ja, geen koper, dus daar heb je niet zoveel aan, hè? Want als je de laatste dagen de krant opleest... dan gaat het over die, die overdragsbelasting die ja. nu omlaag is. Ja. Nog maar 2% in plaats van 6%. En iedereen zegt, kijk eens, er is opeens weer veel meer ja. uh, kijk, ja. veel en meer kopen. We is er toevallig gisteren een gehad. Dus uh, met dat betreft gaat het wel iets beter als het goed is volgende week weer een. Dus ja, dan merk je dat het wel weer aantrekt. Want wij hebben tot januari veel kijkers gehad. Daarna werd die hypotheek... Uh, die hypotheekeisen werden strenger, dus daarna werd het al steeds minder. Vanaf 1 april werd het nog strenger. Toen hebben we geen kijken meer gehad tot deze week. Dus dat merk je echt, wat die ja. regels doen? Ja, zeker weten. Ik ben Laurien van der Oest, uh, NVM-makelaar in Almere... en voorzitter van de afdeling Flevoland NVM. Mevrouw van der Oest, die veranderingen in de markt... waar gaat het precies om? Zijn het goede veranderingen? Ik denk één hele positieve. Uh, de 2% overdragsbelasting. We hebben het gezien in de onderhandelingen, die liepen... Die kwamen inderdaad rond en dat was daarvoor toch wel een heel stuk moeilijker. Ja. Dus het heeft een zetje gegeven en tegelijk zijn er ook weer andere ontwikkelingen per 1 augustus. Waar gaat het dan om? Helaas. Euh, euh, de normen bij de banken zijn weer aange, aangescherpt. En ja, die normen die zijn elke keer heel onrustig en mensen weten ook niet waar ze aan toe zijn. En misschien is dat wel het grootste probleem, dat mensen niet weten wat er gebeurt. Ik had onlangs twee broers die wilden kopen... Uh, dat vond de bank een vreemde woonvorm en het ging niet door. Dat is gek. Ja, maar dat soort dingen... He, men heeft dus die mogelijkheid om af te wijzen. Dat heeft de bank natuurlijk altijd gehad. Uh, maar daar werd vroeger wat uh, makkelijker mee omgegaan. En dat wordt nu heel streng en heel angstig eigenlijk van... ja, gaan wij niet een risico aan... wat misschien op de lange termijn wel niet verantwoord zou zijn. Mag je zeggen dat er aan de ene kant dus een impuls is gegeven... die aan de andere kant weer gedempt wordt? Ja, en helaas zagen we dat ook op 1 juli. Uh, toen hadden we een grote impuls van de overdragsbelasting die verminderd werd. Alleen gelijk daarna ging de rente omhoog. Wij hopen toch dat die uh, 2% overdragsbelasting een positieve uitwerking blijft houden. Uh, kopers zijn er genoeg, dus we hopen ook dat de banken wat soepeler zijn. En dan met z'n allen toch die markt uh, weten los te trekken. Want we hebben gewoon doorstroming nodig. Huizen genoeg te koop hier in Almere. In bijna iedere straat wel één huis te koop. Hier zelfs drie bij elkaar. Maar de mensen zijn niet thuis. De krant hangt nog in de bus. Dus ze zijn met vakantie. Of het huis staat leeg. Kennelijk van mensen die al een ander huis hebben gekocht... maar hun oude huis nog niet hebben verkocht. Hoe zie je de toekomst? Uh, nou, ik hoop goed dat het huis verkocht is en dat we straks lekker in ons nieuwe huis een nieuwe start kunnen maken. Ik weet niet. Het is een hele, hele zwakke tijd. Ja. Wij zitten niet uh, te wachten dat hij echt weg moet. We willen wel weg, maar als het over een paar jaar gebeurt, is het ook prima. Een reportage gemaakt door Embert Messeling voor het programma Dit is de Dag. Ja, misschien zit u in zo'nzelfde situatie. Misschien was het een herkenbare reportage voor u. Zit u al lange tijd met een huis, wat u graag wilt verkopen, maar waar maar mondjes aan uh, ja, kopers komen kijken. Maar daar eigenlijk weinig gebeurt. En nou, mijn vraag is eigenlijk: merkt u er wat van dat de overdragsbelasting die is uh, ingesteld. Uh, dat het effect heeft. Bent u daardoor misschien zoveel in beweging gaan komen? En hoe kijkt u aan tegen de huizenmarkt? Misschien wel als koper of uh, als, als huurder van een huis? En uh, blijft u bewust zitten of wilt u al jaren weg? Praat mee via 0800-1121. Het telefoonnummer van Radio 1 is 0800-1121. Familieband, Nederlandse familieband... waarin de zusjes Sofie Kato en broer Joost van Dijk spelen. Jorden The Soldiers en These Times in De Nacht op Maar We praten over de huizenmarkt. En aan de telefoon heb ik Hans, goedenacht. Goedenacht. Hans, je eh, hebt... Ik doe het uh, goed dat doen. want Iverlijn is heel zwak. Nou, Je komt uh, bij ons uh, goed en duidelijk door. Dus laten we het goedenacht. gesprek uh, voortzetten. Je hebt twaalf jaar geleden je huis verkocht. Ja, we hebben twaalf uh, jaar geleden ons appartement verkocht. Daarvoor hadden we geen gezinswoning en die hebben we ook heel goed kunnen verkopen. Dat was een uh, 86 Toen hebben we een appartement gekocht voor een heel laag prijs en die hebben we een 98 die, die verkocht met een enorme winst. Want uh, de huizenprijzen waren zeer hoog en iedereen uh, werd uh, aangemoedigd om huizen te kopen, want huur was niks. Je moest kopen, kopen, kopen, kopen. En de prijzen vlogen zo de lucht in dat men op het moment met een enorm probleem zit. Ja, en over welke periode praat je dan nu? Over welk jaar heb je het ongeveer? Nou, 1998 hebben wij het toen verkort. He. Ja. En het, dat was het prijs en zo hebben heleboel. De senioren hebben een huis verkort, die waren praktisch -vrij. Nou, En die, die heeft gelegd, van de centie. Maar het is een probleem dat die huizen veel te hoog zijn. Het is maar een baksteen, het ja. ze gaat allemaal omhoog door euh, de, de makelaarij, want die hebben gewoon een missie geld. en die hebben natuurlijk ook daar enorm veel voordeel financieel. En ook de belasting, want hoe hoger de hoge huizenprijs is, dat is meer overdragsbelasting. En daar heeft iedereen van kunnen profiteren, zowel meneer de notaris als de makelaarij. En dat is het punt. De huizen zijn op dat veel te duur. Dus samen met de potjes staan ze er ook. Wat ik mis in uw uitzending is waarom uh, worden het huis verkocht. Want je koopt toch iets voor 30 jaar om daar te, te wonen. Nee, het is iets wat je opbouwt aan vermogen. Dan nou, ja. kan je geen vermogen opbouwen. Maar nu is het natuurlijk wel zo, stel dat je een starter bent en je gaat een huis kopen, dan de gemiddelde starter die wil in het huis wat ze kunnen kopen ook geen 30 jaar wonen? Nee, die willen weer doorschuiven en dat, dat is ook weer een probleem. Als de startjes wonen worden naam nog een huis gekocht van rond 100.000 euro. En er zijn heel goedkope uh, appartementjes. Natuurlijk, geen lift erin, en noem maar op. En dat is nogal wat is dat, dus, uh, nog nogal geld te krijgen. Ja. Maar de banken de bank hebben geen geld. Nee, maar is, is, dat door, even, is, is dat doorschuiven niet goed dan? Hoor ik jou dat dan zeggen? Zegt u? Is dat doorschuiven niet goed? Nee, wat is. Uh, <laughs> Als je begint te starten en je hebt uh, met een relatie met uh, man en vrouw. en je krijgt kinderen dan is het, is, het, is het huis te klein en dat wil dan doorgaan naar andere woning, Maar die woningen zijn veel te duur. Dat is dat het probleem. Dan ja. zitten, de banken hebben een probleem, Er zijn heel veel huizen. Die zijn verkocht met een aflossingvrije hypotheek. Nou, daar hadden ze nooit moeten doen, want de rente die, die van af trekken, die was zo hoog mogelijk. Dus betaald, de belastingbetaler heeft daarvoor uh, op moeten komen. Dat was ook een probleem. Het is het loonvermogen bij de mensen nog in de woning omdat die nog aflossing vrij zit. Nou, aflossing vrij zeiden dat je niks aflost, maar alleen de rente ontvangt. En waarom heb je Hans twaalf jaar geleden gedacht: weet je, ik ga nu mijn huis verkopen in 1998 en ik ga bewust huren? Nou, dat was gewoon een ontwikkeling. De huizen waren zo hoog gelagen. De winstmarkt was het toch Ik zat op een grappig, van een woning. Dan zeg ik geef. We hebben een leeftijd, eh, we gaan ons we zijn niet de... ik... ik probeer je te volgen, want je hebt een hele slechte verbinding Hans. Misschien kan je even naar het raam toe lopen. Ja, dat ik weer. Ja. Ja, ben, ben ik dader, ik zeker. Het, eh, het is iets duidelijker. Het is namelijk nou zo, eh, dat eh, wij, op het serieus, die zo rond de jaren 90, het jaren, jaren toch een uh, huis, meneer heel die in uh, vrij was. Ja, en ja. Heeft vrije, je hebt die vrij zeggen dat je geen zeggen, nou, kan zeggen, je hebt een werkvermogen opgebouwd en aangevuld met een pensioen die je geen keer die uh, niet overbreken maardevast te zijn. Er dus zijn een heleboel we hebben en hard verkocht. Dus wij, op een moment hebben wij het, het voordeel dat we AOE hebben, maar daarnaast ook nog een stuk vermogen. En daar genieten wij van, nou mag dat ook na 50 jaar werken? Ja, nee zeker. Maar er is wel echt dan over nagedacht. Op het juiste moment heb je dat wel gedaan. Ik denk dat je daar nu heel blij mee bent. Nou, dat is een hele groep mensen die zijn verstandig geweest. Die hebben gezegd van, uh, hoe is de toekomst? Nou, om de tien jaar heb je recessie. Dat heb ik een jaren tachtig gehad. Dat heb ik een jaar jaren gehad. 2000. En dan nou zitten we weer voor hetzelfde dilemma. En dat, heb je, dat is hele maatontwikkeling. Wanneer ga je verkopen? Ik moet hier niet gaan verkopen. Als ik weet niet over huis te koop staan. Ik kijk ook naar de werken hm. Zeg maar de vvd buurt Nou, als je ziet hoeveel huizen te koop staan. Dat wil je niet weten. Dus nee. je krijgt enorm druk op de markt. Alleen heel goedkope woningjes, appartementjes. Hè, dat, dat is dan wel de doel voor starters. Ja. Daarnaast is ook nog een probleem. Ik ben zelf op En het is een vereniging geweest. En een vereniging eigenaren. Zelfs als techniebeheer. Het probleem dat het appartement, appartement is, tot een wezen, je koopt gewoon lucht. Als je op een wezen geeft, klopt de dat Het is het meest ondemocratische manier van bewoningen, want alles wat je doet... Je zit vast in heel veel regels, ja. Hey, ja, en, en, je zit vast in heel regels. Ja, en Hans, de, de, de, de maatregel die dan nu ingesteld is, de, de, de, de, de, de verlaging van de overdragsbelasting. Denk je dat dat helpt? Denk je dat het een impuls geeft aan de huizenmarkt? Ja, heeft er in totaal geen uh, impuls. En ik kan gewoon een voorstel ervan als je net gaat kopen, moet je mensen zijn 30% eigen vermogen hebben. Want anders is de druk op uh, de belastingbetaler te hoog. Ja. Want eerst zorgen dat je boer kapitaal hebt, en ik kan uit de nervenissen, en ik kan uit allerlei je kunt geld wennen. Maar gewoon als je normaal werkt, dan zeg ik graag zetten. Ik hebt een mensenprobleem. Er zijn nou, dus, dus ook al die relatieproblemen. Want als, als het geld in deur op is, dan krijg je enorm druk op het gezend leven. Nou, dan krijg je al die relatieproblemen. Hm. Nou, dat is ook weer wat weer de gemeenschap enorm veel geld kost. Ja. Ja. Dus, dus eerst, en, eerst, eerst, eerst vermogen vragen. Dat zeg je eigenlijk. Dat is nu, nu op dit ja, moment de oplossing. Dat heb je ook gedaan aan ah. gespaard, hè? Keihard ja. gespaard. En niet met vakantie gaan en geen dure auto's, noem op, nee, ons huis, dat is ons bezit, ons vermogen. En daar hebben wij op een moment, op divers jaar, hebben wij ons voordeel bij. Ja. En daarom zeg ik, eerst 30% Dus eigen vermogen, dat wordt ook in Duitsland gedaan. Er zijn heel veel mensen die hebben in Duitsland een huis kort, die hun gransreken rondhangen. Mm -hmm. eh, over rekeningopbouwers, leef, uh, race en noem op. Nou, die huizen zijn veel goedkoper, omdat die belasting daar veel, veel gunstig is. Ja. Nou, dat is ook een truc. Het is een truc hier om uh, die regel te treffen, Maar als ik vraag gelijk met Duitsland, is de regeling, procent, de, de procenten, veel gunstiger. Ja. En dan wordt het veel beter ontwacht. Maar ik zeg net, op het moment is het geen zin om een huis te kopen. Want het is gewoon een probleem. Je komt heel moeilijk aan je geld. En de banken hebben geen geld meer. Nee. Volgens jou eerst dus eigen vermogen opbouwen. Ik ga eens kijken hoe de andere luisteraars daarover ja. denken. Uh, ik wil ja. je bedanken voor je reactie. We hebben eigenlijk niet lekker van ons aan de expansieus dat ja. ja. En dan. Uh, dan kan ik lekker vooruit. En, uh, dan vooruit. Ik geniet van het leven, want het duurt nog even. Ja. Nou, Hans geniet er inderdaad van. Een uh, goede nacht je Dankjewel voor je belletje. Ja, bedankt voor uw uh, belangstelling. Graag gedaan. En ja, het eigen vermogen opbouwen, dat is dus een van de, de, de redenen of mogelijkheden die, die uh, Hans aangeeft. Ja, hoe denkt u erover? Is dat iets wat, wat de huizenmarkt een beetje uit de slop kan helpen door dus eens te zeggen van ja, je moet 30% eigen vermogen hebben, dan pas kan je gaan kopen. Is, is dat haalbaar? Is het realistisch? Bent u een huurder? Bent u een koper? Ja, in wat voor situatie zit u nu en hoe kijkt u aan tegen de huizenmarkt? Belt u 0800-1121. Dat is 0800-1121. 1989, Soul to Soul en Karen Wheeler. Keep on moving in de Nacht op 1, waar we praten over de huizenmarkt. En ik praat erover door met Ed, goedenacht. Goedenacht. Je hebt de vorige, vorige spreker gehoord? Ik heb de vorige spreker gehoord, Hans Beeperkamp. Ik uh, ben uit een, een andere mening. Ik vind dat de aanbied, aanbod van huizen veel en veel te hoog is. Uh, ik ben 65 jaar. Mm -hmm. okay. In mijn tijd, toen wij gingen trouwen... Werd er in de jaren zeventig huizen aangeboden, nieuw voor 40.000 gulden, 18.000 euro. En er wordt nu 2,5 ton in euro's voor gevraagd. Dat is toch te gek voor woorden? Ja. Omdat men, en zo blijft het maar doorgaan. Ik zal het nog sterker vertellen, en dan nou valt misschien half slapend Nederland over me heen. Ik wil zelfs als jij bijvoorbeeld van de Belastingdienst 40 jaar lang de hypotheekrente hebt afgetrokken, mm -hmm. en je verkoopt dan het pand en je gaat dan huren of je gaat wonen in een bejaardenhuis, dan ben ik van plan, als ik minister van Financiën was... een deel van de rente die je hebt afgetrokken te belasten weer. Altijd heeft de gemeenschap opgetrokken... heeft gezorgd dat jij dat juist kon betalen. Je hebt het ten laste van de gemeenschap heb je dat betaald. Een mm -hmm. deel tenminste, stel dat je 40%-terrie valt. Dan ben ik van plan, als ik dat zou kunnen... een x-bedrag daarvan... Terug te vorderen. En, dat dan, en daar en dat wil dan ik een van pot, het, pot van maken en met die pot ga ik de starters helpen. En dat is dan van het geld waar je belasting al over hebt betaald? Bijvoorbeeld, je hebt je een hypotheek van 2 ton, daar mm -hmm. heb u gezegd, nou, daar betaal je 6% over, dat is 12.000 euro per jaar. Die mag je aftrekken, ja. die 12.000. Dat is belast tegen, laten we het maar even zeggen, fiscaal tegen 40%, dat is 48.00 euro heb je, je belastingvoordeel. De massingvorming, dat, dat legt de staat er elk jaar bij. De staat, dat wil zeggen, alle mensen in Nederland. Bij, bij deze woning. Ja. Dan wil ik daar bijvoorbeeld, snap eens zeggen nou, een kwart, dat is niet zoveel, 1200 euro van terugvorderen als je dit huis verkoopt. En dat van elk jaar, hè? dus dat is niet één keer, eenmalig 1200, maar dat gaat door. Maar dat, dat is ook wel een flink bedrag uiteindelijk. Als ja, je dat, uh... maar, maar, maar vergis je ook niet. Als, als, als mensen uh, de hypotheek vrij hebben... en ze beuren eens 2,5 ton... of 240.000... dan is dat ook een heel groot bedrag. Ja. Maar nog even over uw rekensom dan. U zegt dan die, die overdragsbelasting... of over, over overdagsbelasting... de belasting... Die van, die, van, die van 6 naar, uh, naar, naar 2% is gegaan. Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Dat was de aanneing van het gesprek. Ja, dat zal niet zoveel zon in de dijk zetten. Want als jij... 250.000 euro kunt betalen, dan kun je die 4% daarvan, de is dan 10.000 ook nogal opboeren denk ik. Ja. ja. Maar, de, maar u denkt niet dat het daardoor de huizenmarkt een klein beetje in beweging kan komen op ja, dit moment? Het zal een klein beetje helpen, dat denk ik wel. Een heel klein beetje. Uh, het is net als iemand een hele duur vloer laat leggen en dan zegt van nou, laat ik dat laatste stukje maar niet doen, want dat kost me twee tintjes, weet je wel. Ja. Dat ze daarop gaan knibbelen. Dat doe je dan ook niet. Maar ik, ik Nee, het zal niet veel ze aan de dijk zetten. Nee, en de oplossing die u dan zojuist aandacht... met het belastingvoordeel... denkt u dat het haalbaar is? Nee, natuurlijk niet. We kijken in Nederland over ja, ja. Dat voel je wel. Want, maar, maar, maar, maar ik, ik word dat de mensen daar eens een keer goed over nadachten. A, ik, wat wat daar in te brengen is. Ik wil, ik wil ook niet het volledige bedrag belasten. Hè? Ik, ging maar, ik ging maar tot een kwart. Een kwart van de afgetrokken rente... en de belastingnoten daarover... die je altijd gedurende de looptijd van die, van die hypotheek 30 jaar hebt genoten, nou, die kun je terugbetalen. Als je je huis verkoopt met de winst natuurlijk. Hè? Dat moet hmm. ik even bijzeggen. Dus het zou alleen in dat geval opgaan als er winst wordt gemaakt ja, op het huis? Dat is het te doen. Ik heb zelf in de belasting 40 jaar bijna gewerkt. Dus als, als ze kunnen stappen en ze kunnen opsteken wat je elk jaar aftrekt ten laste van je inkomen... En wat dus de gemeenschap daar het percentage over moet meenemen, nou, dan kun je ook uitrekenen als je de huis verkoopt wat je dus eventueel bij moet betalen. Ja. Dat zal, dat, het stimuleert dan natuurlijk op dat moment niet even iets om die verkoop te doen, maar ach, dat weet je niet. Nee. Maar ja, goed, dat geld gaat ook weer in een pot. Dat moet ook weer iemand beheren en dan. Uh, ja, en dan wil, dan wil ik de status mee helpen. Ja. Ja. Want die hebben het hard. Dat, dat is wel waar, wat die man voor me zegt. Die hebben het wel hartstikke moeilijk. probeer maar eens als een jonge huwde of als jonge samenwonende. Uh, probeer dan maar eens. Hoe, hoe kun je, hoe kun je, als je ninos voorbeeld groen met bedrag van 200.000 euro, hè, mm -hmm. tegen 6 Nou, dat is 12.000 euro per jaar, dat is 1.000 euro in de maand. Ja. Die moet je al opboeren. Ja. Ja. Dan moet je het huis nog onderhouden. Dan moet je verven. Dan moet je, uh, ik moet. Uh, uh, snap je het? Uh, wat? wat, wat wat, wat voor lasten je die mensen oplegt. Ik snap het zeker, maar da daardoor blijven de mensen natuurlijk ook geen 30 jaar meer wonen tegenwoordig in een huis. Dat is gewoon... Dan gaan ze oh. door, dan willen ze... dat. Dan willen ze dat. En, en, en dan is het, dan noem ik tegen 100.000. En daar heb je tegenwoordig, daar weet ik ook niet zoveel meer voor. Omdat die prijs maar steeds maar hoger... Dit, dit. Vroeger had je een villa van 700.000 gulden, een vrijstaand huis. Daar vragen ze nou 3,5 miljoen voor. Euro's. Ja. Euro, maar, hè? Ja. ja. Maar volgens mij, Ed, zijn we nu ook wel een beetje aan het einde gekomen van dat alle prijzen omhoog gaan. En... Ik hoop het wel. Wat het huis betreft zeker. want Het is te gek voor woorden dat het zo doorgaat. Ja. Maar ja. hoe lang ja. zal het duren, denk je, dat, ja. dat, voordat het allemaal weer een beetje op een... Dat zal er heel, heel lang mee gaan. En ik, ik hoop dat andere mensen ook andere meningen hebben. hoor. Mm -hmm. mij niet, ik ben niet streng streng. maar ik vind alleen, ja, dan moet er moet toch eens een keer schot in komen op een of andere manier. Want de, de huurders worden ook wel gehoord met huursubsidie. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Als je onder een bepaald inkomen zit, krijg je huursubsidie. Dus die worden ook geholpen. Hè? Alleen, dat is weer een andere regeling. Dat, dat staat niet in verhouding tot die aftrekpost van die hypotheekrente. Ik denk dat wij zijn het enige land in Europa waar die hypotheekrente volledig aftrekbaar is. Ja. Dus ja. wat, wat die Hans Blom vertelde over Duitsland, denk ik erg nieuwsgierig hoe ze het daar allemaal doen. Want uh, termijn, daar wordt dan lasten van, van de, de Nederlandse belasting, wordt het dan gebracht. Dat kan niet anders nee, nee. Maar goed. Maar goed, ja, kijk, wij zijn niet Duitsland. Dus uh, we, we moeten het echt zo uh, zien te redden met het systeem zoals het dat nu is. Nee, maar we willen wel allemaal naar één Europa toe langs de hand. Hè? Dus, uh, allerlei systemen willen ze gaan... Uh, dan wordt een uniforme regeling wat allemaal getrokken op alle gebied, Dus je weet niet waar ze allemaal naartoe moeten gaan. Ik, ik, ik, zie, ik denk ook wel dat in de toekomst... Uh, nu, nu houdt deze regering het nog steeds vol met die uh, aftrek. Terecht misschien. We hadden ze beloofd mm -hmm. in hun programma's. Maar in de toekomst... ...zul je het niet meer vol kunnen houden dat die hypotheekrente volledig wordt afgetrokken. Nee. Is... nee, dan zullen ze met andere maatregelen moeten komen. Ja, dat is het weer voor, de, voor een ander gesprek. Ja. Ed, ik uh, vond het interessant. En, uh, nou ja, misschien uh, heeft iemand er ook nog inderdaad een, een mening over... ...of een ah. ander idee over jouw ja. belastingsvoordeel. Ja, ik vind het prima. Ja. Ja. Dus Mensen kunnen bellen, 0800-1121. Dank je wel, Ed. Goedien. En nacht. Ik ga naar mevrouw Bokhoven. Hallo. Dag. Goeienacht. U wilt ook reageren op de uitzending? Ja, die meneer die heeft het over een, een tijd dat de huizen goedkoop gekocht werden... en dat ze nu duur uh, uh, verkocht worden. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alles, hè? Ik wil graag wat dichterbij blijven. Mijn partner die kocht in, in 2002 een woning voor 72.000 euro. Dat is nou niet zo duur, hè? Dat is wat anders dan tonnen. Ja. ja. Maar die is in 2007 heeft een arbeidsongeval gehad. Op het ogenblik is die zover teruggevallen dat hij onder het bijstandsniveau is. En wat zegt de gemeente Rotterdam dan? Ja, uh, je krijgt geen kwijtschelding van de van de gemeentelijke lasten. Want je hebt 12.000 euro overwaarde in je huis. Terwijl die het voor de eigen de, de, de, dezelfde uh, prijs eigenlijk niet verkocht krijgt omdat de huizen gezakt zijn nee. en, die... en dat is een ander verhaal en daar wil ik eigenlijk mensen voor waarschuwen dat als je arbeidsongeschikt raakt ik had gisteravond zag ik een, een uitzending over zzp'ers mm -hmm. die mensen denken daar zo makkelijk over maar je kan echt een ongeval krijgen hoor nee, je bedoelt dat zzp'ers er makkelijk over denken zonder een verzekering te nemen bijvoorbeeld ja maar die, wij hebben die verzekering wel genomen en wat, uh, heeft de de, de, de, de, hoe heet het nou, al, al die afkortingen, daar krijg ik ook een sik van. <laughs> uh, het UWV, yeah. die heeft gezegd van, uh, ja, je bent voor, voor uh, 10% arbeidsongeschikt, want zijn linker elleboog is kapot. Ja, dan heb je nog een heel lijf over. Maar dan moet je wel je vak uit kunnen oefenen. Ja, maar als en Dan zeggen ze, ga maar wat anders doen. Maar dat is ze niet, want overal moest je diploma's voor nee. hebben. Maar Uppart is dus arbeidsongeschikt geraakt, maar die had dus wel, uh, heeft heel ooit een verzekering daarvoor afgesloten. Ja, als ik het zo. Ja, ja de, de, de, de, de, twee. Twee zelfs. En, en dat ja. is dan nu niet voldoende om toch nog uh, maalig... Nee, want ze zeggen, je bent niet arbeidsongeschikt. Het je, je, de, de, de UWV heeft gezegd: Ja, je kan je eigen vak niet uitoefenen. Maar ga maar wat anders doen met de rest van je lichaam. Ja. Maar dan, dan kom je gewoon niet meer aan de bak, want overal worden diploma's voor gevraagd. Ja. En helpen is er niet bij. En om wat voor beroep ging het dan? Hij was fotolassen. Okay. En verdiende goed. Ja. Dat, dat, dat huis kopen, dat was echt het probleem niet. En ik zeg het: We hebben het verzekerd. Maar ja, dan is er een systeem in Nederland dat, dat, dat, ze, dat ze er gewoon onderuit kunnen. En zelfs de rechter is eraan te pas geweest. En die heeft gezegd, ja, dat, dat, dat is een probleem met het UWV. En dan moet je daar maar uitzoeken. Ja. Maar wij hebben dat geld twee maanden of drie maanden... hebben we met, uh, met lasten en al, hebben we terug moeten betalen van de rechter. Hm. Zo is het. Dus ik waarschuw de mensen, als ze een huis kopen... Nou, dan moet je ontzettend uitkijken als je arbeidsongeschikt uh, raakt. Ja, ja. En, en uh, nou, ja, wat een... die meneer zegt, dat kan hoor. Want ik, ik, ik, heb, ik heb dat zelf. Ik, ik heb uh, uit nood geboren, heb ik, heb ik jaren geleden, ben ik huizen gaan kopen. En ik heb goed geboerd en daarom kan ik gelukkig mijn partner helpen. Ja. Maar uw partner wil dus nu het huis verkopen en dat is dus lastig, zegt u? Ja, dat, dat, dat, dat lukt gewoon helemaal niet. Er staan honderden, honderden huizen te koop. Ja. En, en wat is de reden dat hij dan nu zou willen verkopen? Omdat hij, omdat hij het nu niet meer op kan brengen, want je, je hebt natuurlijk allerlei dingen die erbij komen. Vorige keer hadden ze bijvoorbeeld, er was een verkeerd een uh, elektriciteitsmeter opgenomen door, door uh, het... Uh, Elektriciteitsbedrijf elektriciteitbedrijf. Ja. En uh, dan, ja, dat moest opgeroest worden voor, door, uh, door de bewoners. En dat zijn allemaal extra's. Maar um, de dingen die je eigenlijk moet kunnen gebruiken... De, de gemeente die zegt rustig, je hebt 12.000 euro overwaarde. Dan, dan krijg je geen kwijtschelden. Maar je krijgt ook geen kwijtschelden voor de waterschap. Nee. En zo zit zo je... Nou ja, het is gewoon een... een... U zegt, u, als ik het zo hoor, zit u een beetje in een visuele cirkel. Ja, je komt er niet uit. Nee. Het is een politieke zaak. Ik hoop, als de kamer terugkomt, dan ligt er een prachtige brief van mij. En ik hoop dat ze daar iets aan gaan doen. Maar men, mensen zijn gewaarschuwd. Voordat je een huis koopt, moet je heel goed ja. weten wat je doet. En, wat... en, en de bezekeringen, die, nou dat is tuig. En de, is... Ik heb op het ogenblik een soort folder gemaakt. Dat stuur ik naar alle jongerenverenigingen. Jongeren Koop niets, sparen spaar ook. Zijn spaargeld is weg. Ja, Toen hij ja. in de bijstand kwam, kon hij alles inleveren. Ja. Dus je kan niets opbouwen. Ja, maar mevrouw Van Bokhoven, u heeft dus een brief geschreven. en die gaat u dus naar de kamer sturen. En wat staat ja. er dan in die brief? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Nou, dat, dat ze daar naar moeten gaan kijken: dat, dat jonge mensen als ze een huis kopen en arbeidsongeschikt raken ondanks dat ze dan verzekeringen nemen, uh, er geen recht op hebben. Omdat uh, dat het UNV zegt, en dat is op het ogenblik teer in een slag. Mm -hmm. uh, uh, als... uh, je, je wordt allemaal onder de 35% afgekeurd. Mm -hmm. Maar heeft dat ook niet te maken dan uh, toevallig in welke beroepsgroep je zit? Nou, ik denk dat, dat denk ik niet. Daar hebben ze geen kijk op natuurlijk. Daar mm -hmm. hebben ze geen zicht op. Maar ik weet alleen, als je, als je dus arbeidsongeschikt raakt... en als je nou fotolassen bent, ja, dan, dan heb je armen nodig ja, natuurlijk. Ja, nee. Plus dat, dat, dat, dat zijn rechterarm, door, door natuurlijk omdat daar nu alle kracht op nodig is... Ja, ook problemen krijgt. Ja. En wat voor tip geeft u dan bijvoorbeeld aan jongeren en zo, en verenigingen? Wat, ge, wat, wat stuurt u dan naar hen op? Nou, ik, nee, ik, ik denk dat jongeren gewoon helemaal niets kunnen doen. Het moet van de politiek afkomen als ze als ze die via die via niet terugdraaien en dat eerlijker maken, dan kunnen jonge mensen echt geen huis kopen, daar waarschuw ik ze voor. Ja. Maar u, u wilt ze daar dus voor, uh, voor waarschuwen, ja. zeg maar. Ja. ja, echt waar. Ik vind het verschrikkelijk. En, en zeker in de toekomst komen er allemaal kortlopende contracten. Je krijgt geen baan meer voor het leven, dat is allemaal afgelopen, dankzij uh, het CDA. Ja. U geeft ook gelijk even iemand uh, gelijk de schuld als ik het zo hoor. Ja, inderdaad. Ik, ge, ik, ge, ik geef de vorige regering geef ik de schuld. Ja. Uh, Piet zijn Donner. Nou, dat is, dat is de grote etenbak die, die erop op de wereld rondloopt. Want die heeft dat allemaal bewerkt. Ik bent nou. u wel heel direct hoor, mevrouw van u ja, gaat ook ik ook ben kijk, uh... direct, Maar ik ben ook heel erg boos. Ja, u gaat ook gelijk hoofdje eraan hangen. Laten we dat nou niet doen. Nou ja, goed, laten we dat maar niet doen. Maar in ieder geval. Die BIA-wet moet teruggedraaid worden. Dat... Als mensen een arbeidsongeval krijgen... dan moeten ze niet de kleinberg afgegooid worden. En dat is duidelijk. Ik wil u bedanken voor uw telefoontje... en ik uh, wens u uh, ja, wijsheid en sterkte in deze situatie. Dank je wel hoor. En prettige nacht nog. Dag. Dag. U kunt meepraten over het onderwerp de huizenmarkt. In, uh, ja, in wat voor situatie zit u? Bent u huurder, bent u koper? Huurt u bijvoorbeeld bewust dat koper nog net... Ja, dat het net niet rond kan komen of dat u gewoon de risico's te groot vindt? Praat mee via 0800-1121. Dat is 0800-1121. There's something about But there's something about Something about the way you smile I can see forever De Amerikaanse band New Song is al sinds 1981 actief, won verschillende awards... en neemt voor veel albums nummers op met uh, gastartiesten. En op dit album hebben ze een uh, nummer opgenomen met singer-songwriter... Francesca Badistelli, the, the Way You Smile. Ik uh, ga naar Teth toe. nacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Je wilt reageren op de uitzending? Ja, positief. Ik, uh, ik ben eigenlijk bang dat we met z'n allen ook wel een beetje de handen eigen boven... Maar... Kunnen en moeten steken. Ja. En uh, wil ik ik, voor, voordat je verder van wals, ik wil ik even nog even in jouw situatie. Je bent een koper. Ik ben een koper, dat klopt. En sinds... huis kost in 2000 en alles maar. Ja. En waarom moeten we de hand in eigen boezem steken? Nou, om al heel lang van kort te maken. Er wordt maar geld uitgegeven wat, wat we mensen allen eigenlijk helemaal niet hebben. En dat weet je, vroeger was voor klein kind al een beetje bijgebracht. Als je je netkent niet uitgeven. Nee. Dan moet ik eigenlijk teruggaan naar twee, drie luisteraars geleden. Dat zo'n man, een wat oudere heer was dat al. Die zegt eigenlijk ook heel gewoon. Wat we niet hebben, kunnen we niet uitgeven. Ik snap best dat mensen een huis willen kopen. Maar als je het niet hebt, dan houdt het toch een heel. Ja. E ja, dat is eigenlijk het hele verhaal. Als je nu ook kijkt hoeveel huizen er te koop staan in Nederland. En hoeveel procent daarvan leeg staat. Dan kun je eigenlijk alleen maar concluderen... dat ...dat die huiseigenaren al een andere huis hadden gekocht zonder ja. hun eigen huis te verkopen. En die zitten nu met uh, dubbele hypotheken? En die hebben nu allemaal dubbele hypotheken en noem alle toestanden maar op. Ja. Maar goed... Ja. De... Ik, ik, ik begrijp dat we inderdaad de hand in eigen boezem moeten steken. Uh, deels ook. Om, ja, als je het niet hebt, kan je het ook niet uitgeven. En natuurlijk, nee, nee. Een, huis, een huis kopen met een, met een mooie spaarpot, dat is natuurlijk al een, een goed begin. Maar er is natuurlijk een tijd geweest dat je gewoon uh, inderdaad dus huizen kon kopen en hypotheken kon afsluiten. Ja, je kon gewoon heel veel geld lenen. En uiteindelijk is het daar denk ik dan ook fout gegaan. Dat, het kon niet op. Absoluut waar, absoluut waar. Maar ja, daar ben je nog een beetje zelf bij natuurlijk. Klopt. Uh, ja, maar, maar had, had misschien niet toen, uh, de, ja, de, ja, dat is natuurlijk een beetje raar om dat te zeggen, maar de, de, de mensen die, uh, ja, zeg maar, de hypotheken, waar, waar die afgestoten kunnen worden, hadden die misschien niet toen de tijd wat meer moeten indammen, niet zoveel geld uh, moeten, moeten verstrekken? Ja, dat, dat ben ik ook wel met u eens. Maar ja, dat is nu ook allemaal wel achteraf. Ja. En dat is hetzelfde als dat die, de voorgaande mevrouw uh, die net allemaal gehoord kunnen hebben. Wijzen naar de andere is ook heel makkelijk, hè? mhm. Uh -huh, uh -huh. Dus ja, maar ja, het is een mooie discussie op deze manier. Maar... Ja, nee, maar het, het, je hoort ook heel veel berichten. Ik las bijvoorbeeld een bericht van, uh, van de NVM... dat er in juli zo'n 15% meer huizen zijn verkocht. Ja, ik, ik, er wordt, als ik dat dan weer verder een beetje lees... dan zijn er ook heel veel mensen die daaraan twijfelen... of dat weer berichten zijn om het een beetje hè, te stimuleren... of het mooi weerspelen is. Ja, ja, inderdaad, ja. En het is, het is interessant om ook weer te horen inderdaad, van nou, de mensen die huizen bezitten, die kopen, van uh, hoe ze erover denken. Maar uh, ja, wat je zegt, hand in eigen boezem steken, een huis kopen als je echt een, uh, een spaarrekening ja. hebt. En niet te snel wijzen naar de ander. En ga eens maar weer sparen. Het is net als met een mooie auto of een vakantie. We kopen allemaal en we doen allemaal maar. Maar als je het geld zelf niet hebt, dan, ja, dan houden we toch eens een keertje op, hè? Ja. En, en hoe kijk je dan tegenaan, zeg maar, als je het een beetje met vroeger vergelijkt en nu dat je... Nou, vroeger dan ging je meestal bleef je 30 jaar ergens wonen. En nu is het eigenlijk dus onmogelijk geworden. Wat, wat, wat is dan een soort advies aan, aan jonge kopers voor jou? Nou, kijk, het is natuurlijk geen verplichting om een huis te moeten kopen. Hè? Kijk, huur, er is ook nog een mogelijkheid als huren. Ja. En het is natuurlijk wel heel, heel erg moeilijk om alles maar te vergelijken. Want ik denk dat je de tijd van nu en 30 jaar geleden eigenlijk niet meer kan vergelijken. Nee. Want ik hoor net ook bedragen van een eigen woning voor 30, 40.000 gulden, ja. Ja, ja. ja. En ik weet wel, toen verdienen we ook met z'n allen natuurlijk minder. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat het helemaal eerlijk is om dat nog te gaan vergelijken. Ik denk dat we meer vooruit moeten gaan kijken. Ja. En, en, en nou, een van de oplossingen die je dus zegt, van, nou ja, of een oplossing, gewoon je moet geld hebben, dan pas kan je iets kopen. Heb je, heb je verder nog iets dat je zegt van nou, de, de, de maatregelen die getroffen zijn, bijvoorbeeld de verlaging van de overdrachtsbelasting, denk je dat dat eh, helpt? Ik denk dat het helpt, maar uh, voor korte duur. Hm. Voor korte duur, want dat hebben ze in het buitenland ook al een paar keer gedaan. Dat zijn ja. Kijken, en, uh, de oplossingen. Ja. Kijk, en de huidige financiële situatie van, uh, van hoe het nu allemaal gaat uh, in Europa en daarbuiten, ja, dat is ook niet erg hè? Nee. nee en... Maar ja, dat heeft er ook mee te maken. Geld afgeven wat er niet is. Ja. En op een gegeven moment gaat ja, ja, dan... Op een gegeven moment, dat valt het doek, zal ik maar zeggen. Ja. En, ik, bedoel, en... ik woon nu zelf prima. Ik, eh, ik heb een huis, ik betaal mijn hypotheek. dat gaat, gaat allemaal prima. Als ik morgen besluit dat ik toch een grotere auto wil hebben. En ik neem nog maar weer een keer een hypotheek op, ja, dan dat ik een keer op natuurlijk. Ja. En daarmee zeg je eigenlijk van, nou ja, als dat dan gebeurt en het gaat een keer fout, gaat minder, dan, ja, dan moet je eigenlijk ook niet huilen. Want je hebt het zelf gedaan toen de tijd. In een hele hoop gevallen wel, ja. ja. Ik scheer niet iedereen overeenkomen, want net zoals. Die... Mevrouw van Netland. Ja, ja, die komen in een heel andere situatie ja, terecht. Klopt. Ja, dat is, dat is ook een heel moeilijk verhaal natuurlijk. Ja. Maar in het algemeen, als ik zo om me heen kijk, wat de mensen allemaal maar doen, en dan kunnen ze wel zeggen: ja, er wordt nu beter op gelet. Het krijgen van een tweede of een derde hypotheek zelfs is erg moeilijk. Mm -hmm. Maar ja, als je kijkt om je heen zou ik zeggen. Ja, ja je ziet over. <laughs> je, je, ik bedoel, ga op internet kijken en je kan overal, je kan wel weer een hypotheekje daar krijgen hoor. Via bepaalde ja. websites. Dat is geen probleem. Het is zo verschrikkelijk makkelijk om geld te kunnen lenen. Ja. Nou, en ik denk dat daar ook maar een keer wat nagedaan moet worden. Ja. Helder, ja. de hand in eigen boezem steken. We nemen het mee in deze verdere uitzending. Absoluut, dank u wel. Ik wil je bedanken, Ted, en een goede nacht. Ja, ik ga werken. Is goed, werk ze. Oké, okay, goede uitzending nog. Dankjewel. Ik ga naar Hans hallo. toe. nacht. Hans ja, hallo. uit Den Haag. Ja, met de uh, Han. Dag, Han. Goedenacht. Dag. Ja, nou ja, ik wou nog. Uh, net zoals ik gezegd heb. Uh, uh, nou, in de uitzending uh, dat, uh, in Den Haag, daar wordt op enorme schaal de goedkope huurplats van na de oorlog gesloopt. Waar, uh, en daar komen allemaal veel te dure huizen voor in de plaats. En daar wonen allemaal arme mensen die daar net de huur kunnen betalen. En ik hoorde zelfs op de radio dat een bijstandsmoeder met twee kinderen heeft gemiddeld maar 4, 5 euro per dag om te eten. Nou, ik maak er al een en al een tientje op. En dus dan moeten straks nog meer mensen naar de voedselbank. Hè? Hier heeft uh, voor het slopen van goedkope huis heeft ook professor Primus uit Delft in de volkshuisvesting voor gewaarschuwd... dat dat tot enorme armoede, nog grotere armoede in de toekomst gaat leiden. En nog meer geld voor de huursubsidie nodig is. Ja. Dus je, je, je wil eigenlijk zeggen, van, er ontstaat daar ook gewoon een scheve situatie? Dan moeten mensen weg omdat het de flat gesloten moet worden. Die is oud, of die is, dus ze denken dat ze daar nieuwe plannen kunnen gaan maken. Terwijl die ook opgeknapt kan worden. Ja, dubbele ramen erin. En beter isoleren. Opknappen, dat is veel goedkoper dan slopen en weer nieuw bouwen natuurlijk. Het is een enorme kapitaalsvernietiging. En daardoor komen steeds meer. En daar wonen vaak arme, werkloze mensen. En die, hebben, die zijn dan boven de 45 en boven die leeftijd. Ik spreek uit ervaring. Vind je nooit meer werk, ook al heb je nog zoveel diploma's. En, en, en, op, en uh, hogere opleidingen gedaan, maar uh, boven die leeftijd uh, geen uitzendbureau die doet nog iets voor je of geen werkgever. Dus werken zit er ook niet meer in uh, als je oud en werkloos bent. En dan ben je blij als je dan een redelijke huur betaalt. Want hoe, meer, uh, hoe duurder je woont, hoe minder geld je overhoudt om te eten, te drinken, uit te gaan en op vakantie te gaan of andere leuke dingen te doen. Ja. En op dit moment, uh, hoe is jouw uh, woonsituatie? Nou ja, ik ben er nog niet zo terecht. Ik heb een eigen huis en uh, de, uh, daar heb ik voor gespaard, dus, dus ik zit er nog redelijk bij. En wanneer, maar ik, ik, waar... ik praat nou voor andere mensen. Ja. Eh, omdat ik met mijn ogen in Den Haag me verbaasd over heb, als ik daar, ik fiets nog alles graag rond in. Eh, eh, of verbaasd heb dat daar hele wijken gaan tegen de vlakte. En, en, en ik heb zelf vroeger met mijn ouder in, in zulke flats gewoond. Dat waren toen hele moderne flats uit de jaren 50. Mm -hmm. En wat, wat komt daar nu dan van terug? Zitten daar dan grote projectontwikkelaars op die daar uh, uh, duurder huizen bouwen? Ja, ja, en wat er voor in de plaats komt, wordt twee, drie keer zo duur natuurlijk. Want een uh, ja, nieuw is veel duurder dan, uh, dan uh, al die bouwkosten moeten toch ook weer worden terugverdiend... Uh. En waar, waar moet ik dan aan denken, aan duurdere huizen? In welke prijsklassen? Uh, waar praat prijs je ja, dan over? Dat, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval... Uh, nou, mijn nicht woont in zo'n flat. Die betaalt nu al 600 euro. Nou, dat vindt ze genoeg. Ze heeft ook maar een bescheiden pensioen. Maar dat er uh, in de plaats komt... Uh, in Rijswijk heb, heb ik het ook gezien, daar heb ik ook gewoond. Uh, nou, daar... Uh, daar, kwam, uh, daar stonden goedkope flats van, van 500 euro uur per maand. Maar er kwam een, een, dure flat, een, een dure huizen van de plaats met een, huur van, een kale huur van meer dan 1000 euro per maand. Ja. Nou, en daar komen dan dat... nog de stookkosten bij. Uh, en... Dat zijn natuurlijk enorme woonlasten als je maar een uitkering hebt. Of, uh, dat is uh, inderdaad heel veel geld. En, en uh, Hans, ik weet niet het of je. is je de... eigenlijk een enorme verspilling: hè, dat uh, de gemeente dat doet. Uh, nou, ik denk dat de gemeente uiteindelijk daar best wel wat geld weer voor krijgt... omdat een projectontwikkelaar zegt, oké, okay, uh, we gaan het slopen en uh, ik ga daar nu... Uh... Ja, maar wat zag ik dan in Rijswijk toen uh, aan de overkant uh, bij ons in de straat... daar kwamen hele dure nieuwe flats voor in de plaats... En maar het grootste deel bleef leegstaan. Dus ze konden het aan de straatsteen niet kwijt, omdat het gewoon veel te duur was. Ja. En, en, en daarvoor werden mensen uit hun flat gegooid... die daar uh, graag nog uh, hadden willen blijven wonen. Precies, en die hadden weer moeite om iets nieuws dat te zoeken. Het was ondemocratisch dat er gebeurde... Ja. Ja. Maar dat is het nadeel, als je een huurder bent, dan kan je makkelijk je huis uit je, je huis gegooid worden dan als je een eigenaar ja. bent. Klopt, ja. En de, de voorgaande sprekers, hebben die ook gehoord, Hans? Uh, ja, nou, ja, ik ben uh, niet allemaal. Ik ben, uh, uh, ik ben net pas wakker. Uh, als ik wakker word, dan zet ik al de Radio 1 aan. Want ik slaap niet, uh, uh, ik ligt nog wel eens nachts wakker. Ik heb alleen de, de, de, de, de, de, de, de... Pas, daar spreken je pas voor gehoord. Daarvoor, uh, ja. heb, je, je heb je, als ik, als ik nou aan jou gewoon vraag van Hans, wat, of Han, wat, wat denk Hans. je nou dat, dat een oplossing is voor, voor, voor, voor ja, de, de markt waarin we nu zitten? Nou ja, in ieder geval die goedkope plets laten staan, we wel een beetje opknappen. Hè? Dus een beetje moderniseren, dubbele ramen erin isoleren, dat ze, dat, dat ze dat nog beter worden met de stookkosten. Ja. Ja, Opknappen, dat is toch veel goedkoper. Mijn moeder heeft mij altijd geleerd, je moet nooit goede spullen weggooien. Maar ja, mijn moeder had de oorlog nog meegemaakt. Ja. ja. Dus, dus dat is eigenlijk het, en, en, en die duurdere flats dan, die moeten ze uh, ergens anders gaan bouwen? Dan? Ja, duurdere ingezinswoningen, dat en dan is nog duurder wat er voor in de plaats komt. Uh, ja. en, en, en nou raken ze ze aan de straatstenen niet meer kwijt door de crisis. Nee. Ik vind een, ja, het, is, het, is, het is even leuk om dan ook een weer een inkijkje te krijgen dan in jouw omgeving. Ja. Ik, ik wil je bedanken voor je belletje. Ja. We gaan bedankt, het, ja. we gaan het ja. volgende u nog, nog zeker over doorpraten. Dankjewel, Han. En een goede ja. nacht. Da. Volgende u gaan we erover doorpraten. U kunt uh, bellen 0800-1121 als u wilt reageren op de uitzending. Als u zelf in een uh, ja, misschien wel moeilijke situatie, financiële situatie zit. Bijvoorbeeld omdat u met twee huizen zit of bent u huurder en huurt u bewust. Ik ben heel erg benieuwd. En, ja, wat vindt u nu van, van alle hypotheken die, uh, die afgesloten kunnen worden? Is dat nog steeds, gaat dat nog steeds grenzen te boven of zegt u van nou er zijn tegenwoordig zulke strenge regels. Dat valt allemaal wel mee. 0800-1121.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 Our mum, she's so house-proud Nothing ever slows her down And a mess is not allowed Our house